Voor de tweede dag op rij zoekt Israël op de westelijke Jordaan-oever naar drie vermiste tieners. De autoriteiten gaan ervan uit dat de drie door Palestijnen zijn ontvoerd. De Israëlische tieners verdwenen donderdag na een religieuze les. Ze wilden naar huis liften, maar kwamen niet aan. Israël werkt bij de zoektocht samen met de Palestijnse autoriteiten. Er wordt vooral gezocht in de stad Hebron. De zwaargewonde Duitsers, die al bijna een week op een kilometer diepte vastzit in een grot, heeft een bericht naar zijn familie gestuurd. De man liet weten dat hij zich goed voelt en heeft zijn familie de groeten gedaan. De speleoloog raakte zondag tijdens een tocht gewond door een vallend rotsblok. Hij liep daardoor hersenletsel op. Zijn redding duurt minstens nog een week, verwachten reddingswerkers.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 Vlak voor het einde was de piek. Toen waren er 8,3 miljoen kijkers. Het weer. Er kan nog een beetje regen vallen. Geleidelijk breekt de zon door en wordt het droog. Het wordt vanmiddag 17 tot 19 graden. Morgen vooral zon in het zuiden en oosten van het land. Het wordt dan 18 tot 22 graden. Dit, was het e Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staat op de A1 Amsterdam richting Amersfoort een file tussen Knopend Diemen en Muiden van 2 kilometer. Op de A1 richting Amsterdam staat tussen Knopend Muidenberg en Knopend Diemen 5 kilometer file. Door werkzaamheden is de A1 richting Amsterdam dicht tussen Knopend Diemen en Watergraafsmeer het hele weekend lang. En verkeer kan bij Knopend Eemnes omrijden via Utrecht. Tot zover de verkeersinformatie.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 emotion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 I'm going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 En hebben dat voor in het album geplakt. Weet je nog wel, oudje? Wij kiekten hem haast alle. and delay Weet je nog wel, oudje? je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 Had gehoopt dat jij op mij zou wachten, maar jij. It's Ik nu steeds te droom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 Het publiek dat is wild, mijn gaasje niet mild voor mijn draai, La en dat doe ik voor jou. Wie frappe oud-doie, zij komen te vluien. Wie frappe oud-doie,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 Luister toch naar mij? Ik ben geboren in april.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 Tang and my villa, Ion, Ion, Ion, Ion, and the overcopper go, Ion, Ion, Maskira, Tang and my villa, Ion, Ion, Ion, Ion, Ion, Ion, Ion, Ion, Ion, is de zangeres zonder naam Het Klein Erdersjongen. Toch eens waarom jij het al verbiedt. Bergen lichtje op haar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 En speelt die gaan. Als ze gaan, dan roepen ze nog even. En er is een fiet van Gans, ik heb maling aan gaat om gelukkig te zijn, ik zing graag een beestje met een meisje in de maanden. Ik heb maling aan gaat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 Ik zing graag een weesje met een meisje in de maan, mijn Ik heb maling al hing, hing, hing, hing, hing. Ik verlang slechts naar jou.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 It's not y'all The Pistool in zijn kruisde en streek tot het pleit is beslecht. Iemand in nood, dan is hij hulpvaardig en moeder en redt vaak een vriend van de dood.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 I'm Zelfs hier met eens in de honderd jaar. En daarvoor hoor je Roddy Tober. Tezamen met Gonnie Maars. Met een Madley. Met een heleboel gezellige is van hun. En ook hoor je nog de zingende zwervers. Met Zo is een cowboy. En ook nog de Ramblers. Met Ik heb maling aan geld. Het is tijd voor mij om afscheid van u te nemen. Als u denkt: van Ik wil het programma nogmaals beluisteren. Of u hebt een stuk gemist.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 We'll be